Vijf uur. Hartelijk met het NWS-journaal. In de VS is er gisteren een recordaantal coronabesmettingen op één dag bijgekomen. Bijna 40.000. Een van de zwaarst getroffen staten is Texas. De gouverneur heeft versoepelingen van maatregelen uitgesteld. Ook zijn operaties in ziekenhuizen afgezegd om bedden vrij te maken voor coronapatiënten. In ruim tien andere Amerikaanse staten is het aantal coronabesmettingen deze week ook flink toegenomen, waaronder Florida en Californië. De regering Trump zegt dat de besmettingen zich erg lokaal concentreren en er dus geen reden is voor landelijke paniek. In het deel van Eindhoven geldt tot 6 uur vanochtend een samenscholingsverbod vanwege dreigende rellen door jongeren. De politie heeft vijf jongeren met bivakmetsel opgepakt in het stadsdeel Tongelre. Volgens de gemeente Eindhoven werd er op sociale media opgeroepen om de rellen van eerder deze week in Helmond te overtreffen. Dinsdagavond misdroegen tientallen jongeren in Helmond zich. Ze gooiden met stenen en staken vuurwerk af. De onrust daar zou te maken hebben gehad met een illegale bokswedstrijd. Tussen de 1000 en 2000 Twentenaren mogen de corona-app van de overheid testen. Gisteravond werd op de universiteit Twente uitleg gegeven. De app wordt vanaf 1 juli getest. Eerst proberen scholieren en ouderen de app uit op de campus van de universiteit. Daarna mogen Twentenaren uit de hele regio zich aanmelden. Ze gaan de app testen in het dagelijks leven. En rond 15 juli wordt besloten of de app voldoet. Liverpool is kampioen van Engeland geworden. De club van Jorginho, Wijnaldum en Virgil van Dijk kan niet meer worden ingehaald. Omdat Manchester City gisteravond met 2-1 verloor van Chelsea. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Liverpool kampioen van de Premier League is. Het weer. Vannacht is het niet veel kouder dan 18 graden. Overdag opnieuw zonnig bij 29 tot lokaal 33 graden. Smiddags in het zuiden wel kans op een forse onweersbui. Dit was het NLW-journaal.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 I'm star I'm star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 your body, you're so gorgeous, I can't ignore you, I drink your agua, did I say water? See, sí, been like I got I need ocean water, right next to me, ecstasy, your hips caressing me, I came to dance with your girl, come and dance with me, for aprender, I that a control, I fiesta, fiesta, you ain't gotta be solo I'm bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está la Heeft een draai gevonden? Heeft een draai gevonden? Laat hem staan op ZFM. Ik had een dream. We were sipping whiskey need. Highest floor of the Bowery. And I was high enough somewhere.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 Down, I love it when it all comes out Cause you're fragile like me Zet je radio op pole position, ZFM.